En een voorspoedige start. Mark Hocke met het NOS Journaal. De kerstmarkt in Berlijn, waar maandag een aanslag werd gepleegd... is weer open voor publiek. Om 11 uur was er een herdenkingsdienst in de Gedächtniskirche. Daarna gingen de kramen weer open. Bij de markt is veel extra beveiliging van de politie. Bij de aanslag in Berlijn maandagavond kwamen 12 mensen om het leven. In Breda zijn een basisschool en een hogeschool ontruimd... vanwege een grote brand waarbij veel rook vrijkomt. Die woedt in de oude snoepfabriek van Faam. De brand brak uit rond half tien in een gedeelte van het gebouw waar een paintballcentrum zit. Het vuur is lastig te bestrijden omdat de brandweer er moeilijk bij kan komen. Bij de brand in Breda is niemand gewond geraakt. Het openbaar ministerie gaat minstens tien mensen vervolgen vanwege bedreigingen en beledigingen aan het adres van Sylvana Simons. De verdachten schreven reacties op een uitzwaaipagina die op Facebook was aangemaakt. Het OM hoopt de zaken in de eerste drie maanden van volgend jaar af te wikkelen. De mensen die de ernstigste uitlatingen hebben gedaan, zoals doodsbedreigingen aan het adres van het kandidaat-kamerlid voor Denk, moeten voor de rechter verschijnen. De anderen krijgen een geldboete of een taakstraf. Amper een week na de opening gaat Rijkswaterstaat de ingang van de A2-tunnel aan de zuidkant van Maastricht veiliger maken... Er komen lage vaste reflectoren die moeten voorkomen dat automobilisten die de tunnel inrijden op het laatste moment nog van rijbaan wisselen. Rijkswaterstaat wil vandaag nog met de plaatsing beginnen. Het dodental door de alcoholvergiftiging in de Russische plaats Irkutsk is opgelopen tot 71. Volgens de autoriteiten zijn sinds het weekend 117 mensen vergiftigd. Er liggen nog 36 mensen in het ziekenhuis. De slachtoffers dronken een goedkope fles alcohol met daarin een vloeistof gemaakt van badolie met methanol en antivries. Zeven mensen zijn in de zaak gearresteerd. Het weer vanuit het noordwesten en westen breekt de zon op meer plaatsen door. Langzaam wordt het overal droog bij 6 tot 9 graden. Morgen is het ook droog. In het kerstweekend is het regenachtig. Het wordt dan 11 graden. Dit was het nos ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad een file op de A12, Den Haag naar Utrecht, tussen Nieuwebrug en de Meer, 5 kilometer, de linkerrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 van die chaotische dagen voor kerst. De ene is ze nieuws kwijt, de andere Jonge, jonge, bril. Ja, wat raar. Ik snap ja. het niet. En ineens nee. is mijn nieuws weer terug. Maar ja, dat scheelt een heleboel extra werk. Ja. Goedemiddag, luisteraars. Ja, goedemiddag ook. Namens mij ook. Ja. ja, wat fijn dat u er weer bent. Ja, wat fijn dat u er weer bent. En dat wij er weer zijn. Ja, natuurlijk. Ja, ja, laatste keer dit jaar. Ja, ja, ja. De ja is, de laatste ja, is ja, de laatste. ja, ja, ja, ja, ja. En dan januari weer, hè? Ja. Dan zijn we er weer. Maar uh, dit is even de laatste voorlopig. En uh, we gaan even genieten. Nou, ik ben er zondag nog, hè. Want zondag moet ik nog dat... Uh, oratorium doen. Zondagmiddag. Ja, Voor de ja. mensen die van Bach houden. Nou, dan moet je luisteren, hoor. Zondagmiddag tussen twee en vijf. Een hele lange en integrale uitvoering van uh, het prachtige... ...weihnachtsoratorium van Johan Sebastian Bach... ...aanstaande zondag, tussen twee en vijf. Het wordt niet onderbroken door nieuws en reclame... ...dat weten we ook alvast, ik heb toestemming... ...dus uh, dat blijft uit... ...en uh, we gaan hem dus in zijn geheel uitzenden. Hij duurt niet helemaal drie uur hoor... ...maar we hebben nog uh, natuurlijk... ...we gaan even er even wat over vertellen... ...en uh, nou ja... ...totaal dat het geloof ik 2,5 uur of zo. Ja, ja. ja En uh, morgen mag ik vanaf de ijsbaan uh, voor lunch doen. Dus ik zou zeggen, kom gezellig nee, daar naartoe. Zit, Zit je Zuidwester maar op. Zit je Zuidwesten maar op. Oh ja, die heb ik liggen hoor. Die is oh, klaar. We oh, hebben allemaal voorbereid. Je, je, je, je moonboots moon en je, je snowboots. Oh, ligt allemaal en, klaar. Ligt allemaal klaar. Vijf ja. jaar aan. Ja, ja. Ach. En mooi nou is morgen. er ook. Die houdt me wel warm, joh. Pff, ja. Wat <laughs> oh, is er zelf maar warm, man. <laughs> Ja, en dan zaterdag, zaterdagmiddag hebben we een uh, gezellige kerstuitzending... samen met uh, Willem Bruist en uh, Rob Harms. Oh. En... Uh... Dan ga ik jou ook nog even opbellen, hadden we afgesproken. Oh, is dat zo? Ja, zodat oh, ja, nou, ja. Dus je iedereen een prettige kerst kan wensen. Oh, ja, wat ja, heerlijk ja, allemaal. Ja, ja, weer. ja. ja, ja, ja. Nou, als je maar niet, je, je maar niet voor, uh, tussen twee en vier belt, want dan ben ik, be ben ik er niet. Oh, nou, mooie afspraak te maken met jou. Ja. Hey. Nee, oh. ik heb, uh, nee, na vieren mag je bellen. Maar die uitzending oh, duurt. Dan, dat. Ja. Duurt tot vijf uur. Dus. Ja, dus ja. dan maar het laatste uur. Maar. Ja. Want ik heb, wat anders. ik heb nog wat anders te doen op zaterdag. Af en toe. Kerstoptreden voorbereiden, nog en zo. Ja. Maar uh, ja, en uh, de muziek vandaag, dames en heren, komt. Uh, Dat is ook zo leuk van Spotify. Hè. Die denken zo leuk aan je. Wat dan? Nou, ik kreeg dus een, een lijstje van ze met uh, jouw topsongs uh, van 2016. Met mijn top nee, mijn, of gewoon jouw top songs? Nee, mijn oh, top wat songs. je het meest gedraaid hebt. Ja, precies. Oh ja, maar dat waren die nummers die je voor je jingles gebruikt nummer één, geloof ik, hè? Ja. Ja. ja. <laughs> <laughs> nou, de filler van uh, CFM Klassiek was, was nummer één. Ja, ja, Maar dat klopt ja, ja, wel, die ja, ja. ongeveer het meest gedraaid heet, ja, ja, ja, ja. En daarna uh, onze slottune, maar die hoor je natuurlijk pas uh, om, om twee uur. wie het? die ja. stond op twee. Ja, ja. ja. En uh, op drie van mijn persoonlijke toplijst. Uh, ja. Ja, dat is een mooie hoor. Ja. Ja. Vertel. Ben je nou? Ja, nee, ja, dat is deze. Ik moet even naar mijn computer kijken. Dat is deze. Dit is mijn uh, persoonlijke top drie. Ja. Een stuk van uh, Valencia. En uh, dat heette uh, Gaia. Prachtig stuk. En ik heb dat natuurlijk vrij veel gedraaid. Omdat wij dit met, met een koor wat ik begeleid gaan uh, instuderen volgend jaar. En vandaar dus. Dus uh, dat, is, dat is dan wel leuk. En dan komt dat zomaar hoog in die, uh, in, die, uh, in die lijst. Dat geldt ook voor dit liedje trouwens. Ja, die draaien dan vaak natuurlijk. Om ze te horen. Nou, dat is ook. dit van Shepard. Geronimo.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 Als je dan die dingen vaak draait, omdat je ze wil beluisteren voor een koor en zo, dan... Euh, <laughs> dan, dan, dan, dan ja, dan zegt Spotify... Oh, die, die vis favoriet, die heb je veel gedraaid. Nou, ja. oké. Okay. Nummer 1 zal ik je maar niet vertellen. Dat ga ik ook niet draaien, hoor. Nee, uh, hey, die heb je al zo vaak gedraaid. Ja. Draaibaar is wat je wat niet zo vaak draait. Dat is de filler van... Dat uh, <laughs> is de filler van... Uh, <laughs> van het CFM Klassiek, die staat op nummer 1. Mag ik? Mm -hmm. Ja. Dit is er ook een. En uh, dit was uh, Shepard. En dat, dat heette Geronimo. En dat is een hele leuke. We gaan naar de 3 in 1. Die heeft niets met die lijst te maken trouwens. 3 in 1. De laatste 3 in 1 die ik nog in het lijst had staan. Die is van Anita Meijer. Nou, leuk toch? Ja. When I was young, felt the need of learning. I was told kept the wheel on turning, turning. Still I'm trying to find peace of mind inside. Once.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 het toch wel prettigste zangeressen van Nederland, vind ik. Uh, persoonlijk, Anita Meijer. En uh, tenminste zo'n mens wat niet zo hard gilt. En uh, wel mooi kan zingen. Prachtig, u hoort de drie schitterende <tus> stukken. Wat, wat kuk je nou? Weet je het je niet meer eens? Nee, ik ben het helemaal eens. Oh. helemaal eens. Oh, okay, Fantastische gelukken. zangeres. Ja. En inderdaad, wat je zegt, geen schreeuwerd. zang nee. Echt een zangeres. Tenminste, iemand ja. die kan zingen. Ja. ja. Uh, goed, uh, wat wou ik zeggen? Ja, oké. Okay. Anita Meijer dus. En um, van haar draaiden we drie prachtige liedjes. Om te beginnen natuurlijk de monsterhit uh, Why Tell Me Why. Een hele grote hit is geweest. Uh, daarna een nummer wat zij opnam met Rainbow Train. Hans Vermeulen, uh, The Alternative Way... Nummer, overigens, wat ik zelf ook nog een keer met haar gezongen heb. Echt waar? Ja, echt waar. Zo. So. Ja, ja, oh. ja, dat is een heel verhaal. Maar goed, in ieder geval ze zat een keer bij me aan de piano in de, de Pianobar in Amsterdam. Ja. En toen hebben we dit samen gezongen. En ik kende die tekst helemaal niet, dus ze zat naast me en die, die tekst in mijn oor te fluisteren te kort ik het zingen. Ja, dat is niet te geloven. Het was erg leuk trouwens. En uh, daarna een prachtig liedje. They don't play our love song anymore. Of ze spelen, oftewel, ze spelen ons liefdesliedje niet meer. dat is toch om te janken. Ja, ja. Maar ja, het, in, deze ker, in deze kersttijd spelen ze jouw liefdesliedje nog dat is door niet? Uh, nou, weinig eigenlijk. Weinig eigenlijk? Ja, ja, ja. ja, ja. ja, nou ja. ja. Dus Zo'n krijg... mooi liedje. Ja, ja. Dus we krijgen straks jouw favoriet van liedjes, liefdesliedje, te horen? Nee, ja. nee zeker niet. Oh, nee, zeker nee, niet? Nee, oh. mijn favoriete kerstliedjes krijg je te horen. Oh, straks. nee, uh, geen kerstliedjes. Oh, nee. Oh, jawel, yeah. jawel, jawel. Okay. jawel want er is, er is één categorie mensen die wordt constant vergeten met de kerst. Oh. En die wil ik nu eventjes... Uh, oh ja. Daar wil ik nu een plaatje voor draaien. Ah, wat lief van je. Ja, lief. deed je toch een schatje. Ja, ja. Nou, zullen we dan het nieuws maar gaan doen? Zo, ja, dan, is, dan een... moet ik jou voor dat cd'tje ook nog geven, hè? Ja, oh ja. Oh ja, ja, dat, ja, ik ook ook dat, nog dat voor, komt ja. vlak achter het nieuws aan Ja. Ik ja, dat... heb hem al op mijn vinger zitten. Ja, je hebt hem op je vinger zitten. <laughs> ja, kijk maar. Kijk, mensen. Kijk, ze zitten op de ja, Ik heb de muziek op vinger. Ja, ze hebben allemaal muziek op hun vinger. Dan wel weer op mijn middelvinger. Kijk. Ja. <laughs> Hé, hé, hé. Ja, sorry. Dat kan je het er nu maken? Nee, dat wou ik ook niet maken. Maar. Nee. Het gebeurde gewoon. Het gebeurde gewoon. Soms gebeuren dingen gewoon. Ja, soms gebeuren dingen. Nee, Wat maar is... hartstikke mooi dat je Annie gedraaid hebt. Ja, toch? Ja. Ja, ja dat vond ik eigenlijk ook wel. Ja, mooie nou, nummers. Gaan we ga nou het nieuws maar lezen. Ja. Oh ja, moet ik hem wel aan. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik.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 Zo kunt u nu een stuk makkelijker door de regelgeving heen zoeken. Gemeente Zandvoort wil graag samen met inwoners en ondernemers de website verder testen en ontwikkelen. Hiertoe heeft de gemeente enige tijd geleden een oproep geplaatst. Gisteravond was de eerste keer dat een deel van deze groep bij elkaar kwam. De reacties waren enthousiast en ook werden er veel goede suggesties gedaan. En deze suggesties heeft de projectgroep vanochtend nog gauw in alle vroegte opgepakt...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 Joan de Zwartblog, de burgemeester van Blarikum... heeft een bemiddelende rol vervuld in de coalitievorming in Zandvoort. Sociaal werk Nederland heeft de gemeente Zandvoort voorgedragen... voor de eretitel Gouden Gemeente. Ja, of de gemeente deze titel ook krijgt... dat maakt de brancheorganisatie voor welzijnsinstellingen in Nederland... in het eerste kwartaal van 2017 pas bekend... Om de titel Gouden Gemeente te krijgen... hebben vertegenwoordigers van landelijke organisaties en ministeries... een werkbezoek gebracht aan Pluspunt Ook Zandvoort. Het werkbezoek maakte onderdeel uit van de procedure... bij de eventuele toekenning van de eretitel. Van grote invloed is de samenwerking binnen Ook Zandvoort... met de verschillende organisaties op verschillende gebieden. Zo werkt de gemeente samen met de KEI... als het gaat om sociale woningbouw en huren... En op het gebied van welzijn en zorg werkt Zandvoort nauw samen met organisaties als Pluspunt, Oudere Ouderenzorg, Nieuw Unicum en de regionale instelling voor begeleid wonen. Zandvoort bevordert de zelfredzaamheid voor haar inwoners en zo wil de gemeente een sociaal wijkteam gaan opstarten. Door omvorming van loket Zandvoort kan men dan vroegtijdig problemen signaleren en kunnen oplossingen aangedragen worden door te kijken wat er mogelijk is zoals mantelzorg of zorg van familie en of buren. De Wijkertunnel was, gisterochtend in, of was vanochtend in de richting van Alkmaar dicht na een ongeluk. Daarbij was een motorrijder betrokken.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 Agenten keken gisteren raar op toen ze bij een man aanbelden na een tip over een gestolen auto. De wagen stond midden in de woonkamer van de dief. De politie kreeg eerder op de dag een tip dat er aan de Thomsonlaan in Haarlem een gestolen auto zou staan. En toen de agenten aankwamen in de straat hoorden ze het geluid van een slijptol en besloten ze aan te bellen. Tot hun verbazing stond de gestolen auto midden in de woonkamer. Het bleek te gaan om een inmiddels gestripte Kanta, een invalide wagen. De 56-jarige Haarlemmer die opendeed is aangehouden en meegenomen naar het bureau. En agenten hebben onderdelen in beslag genomen en doen onderzoek naar de herkomst van de wagen. Tot zover het regionale nieuws, Ruud. ZFM luncht dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur.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 Deze wordt later op de dag vrij krachtig over land en krachtig tot hard aan zee. Windkracht 5 tot 7. De temperatuur stijgt bij dit alles naar 6, 7 graden. Al dus het weerbericht volgens Rico Schreuder. En als het dan goed is, komt hierna het liedje van de sidekick. Uh, ik kijk Ruud even aan en ik vraag hem of hij de cd naar nummer 3 wil verplaatsen. Want dan krijgen we een, uh, een leuk nummer uit de musical Loes en Marley van Brigitte Kaandorp. En uh, dat is een nummer dat uh, gaat over die mensen die de kerst helemaal in hun eentje doorbrengen. En dat uh, vrijwillig. single Sorry. Het <laughs> je een wind laat zo. Maar uh, dat, is, dat is duidelijk niet, uh, niet het geval. Nou, dat was leuk. Brigitte ja. Kaandorp. Ja, ja, hartstikke ja. ja, ja, ja, ja. ja voor leuk. al die mensen die niet van kerst houden. Want die zijn er natuurlijk ook. Ja. We horen nou de hele dag op de, op de radio en tv muziek over... De, voor de mensen die wel van kerst houden. Ja. Maar dit is even een tegengeluidje. Ja. ja. <laughs> Tegengas. Ja. Nou, dat uh, ja. kan ik wel ondersteunen. Ja. Ja. ja hoor, dat vind ik wel. Uh, goed, uh, we gaan weer even terug naar mijn, uh, mijn uh, topnummerslijst uh, top, uh, van 2016. Volgens Spotify dan. Ja. En uh, dat is natuurlijk afgemeten naar wat je het meest beluisterd hebt van Spotify. Nou, daar stond deze ook bij. En dat is ook een leuke trouwens hoor. Ja, als ja. je het doet. Ja, ja Dus ook dit, uh, Deze stond daar dus ook bij. Yeah. That will bump I'm going nowhere and I'm going fast Slow down I should find a place to go and rest I should find a place to Zo, nou dat is Douwe Bob dan natuurlijk. En uh, ja, dit is er ook zo een, hè? Die heb ik natuurlijk de laatste maand, vooral uh, de laatste paar maanden veel gedraaid. Juist omdat het uh, natuurlijk dat album er aan kwam hè, van de Rolling Stones. Just your Fool van het album Blue and Lonesome. dus en uh, just your fool. One, Charlie Puth. Staat ook in die lijst, ja. One, en dat was de titel. I just want to set you free Charlie Path en One Call Away. En een ander album wat... Um, of een ander uh, nummer, ja. Het is eigenlijk weer een heel album natuurlijk. Wat ik natuurlijk uh, veel draaide als Beatles gek. Uh, dat is natuurlijk de nieuwe release van het album... Live at the Hollywood Bowl van de Beatles. En uh, ja, die komt daar natuurlijk ook in je lijst voor, ja. <laughs> ja. En beetje kort wel, hè? Nou, misschien straks het... Uh... Twee uur, uh, twee uur uh, nog iets ervan. Dat is misschien wel leuk. Uh, in die, ja, Dit is de opening van het album. En het is een wat kortere versie van Twist and Shout. Van de uh, Beatles. Maar u krijgt nog genoeg Beatles door hoor. Want ik heb begrepen dat straks in uh, dat Lucifer's doosje... dat er ook al nog wat kevertjes zitten. Dus uh, dat, wordt, uh, dat wordt weer wat straks. Uh, maar goed. Ik, ik, uh, uh, we kijken wel wat er verder nog langs komt. In ieder geval, dit kwam ook langs. Dit stond er ook in van Genesis. En The Land of... Confusion Phil Collins met Genesis yoo -hoo! En dit is de laatste voor het nieuws Can't let you do it